Fans van Marokko gingen de straat op om de overwinning te vieren, waarna het uit de hand liep. In Rotterdam gooiden zo'n 500 jongeren met glas en vuurwerk. En ook in Den Haag was de sfeer grimmig. Bij het Mercatorplein in Amsterdam zijn brandjes gesticht en wordt vuurwerk afgestoken. De ME is inmiddels ook daar ingezet om mensen weg te sturen. En ook in Brussel was het onrustig na de wedstrijd. Belgische fans staken daar steps in brand en gooiden met flessen. Meerdere auto's raakten beschadigd.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1518. Mijn naam is Ben of en uw gastheer voor de komende twee uur in dit New age muziekprogramma. De monkeys zijn weer terug. Nou ja, niet de monkeys die we bij collega Ger Lammens in de typisch Lommens show horen, maar tenminste met enige regelmaat, maar het zijn de ambient monkeys. Met de Interdimensional Being. Ja, dat is een uh, mooi rustig begin van deze radioshow. Dan uh, komt Chris. Ik ga zijn achternaam niet uitspreken, want het is allemaal veel te ingewikkeld. The Tale of the Oaken Wish, zo heet dit album. En daarna gaan we terug naar uh, 1996. En ik zat me te bedenken dat dat ongeveer... Uh, nou, daar kwam ik eigenlijk net kijken als radiomaker, als razende reporter, als autosportverslaggever, wat ik allemaal niet geweest ben. In ieder geval, dat doen we met Sound of Peace van Nawan K. Koch. En ook met Dreamtime Dolphin van Christa Michel. En wat dacht je? Wat de Nederlandse namen. Crystal Bells van Jasper van het Hof. En Many Worlds. En One Tribe van Elenis Canasi. De sympathieke Amsterdammer die tegenwoordig uh, nou, heel actief is als schilder. Je kan Elen volgen op Facebook. En uh, hij heeft een regelmatig. Uh, hij heeft een expositie in zaal 100, heet het, geloof ik. En. Daar kan je terecht voor fraaie uh, schilderijen. Maar wij luisteren in ieder geval naar fraaie muziek van hem. Many Worlds, One Tribe. Mike Rowland komt ook uit die tijd met zijn Salvador-concert. En we eindigen op de achtergrond. Hoor je hem ook healing music voor Reiki 3 van Aeulia. En nou, dat, zijn, dat is de echte ouderwetse New Age muziek, de ontspanningsmuziek. Veel huidste plezier bij peacefulradio.info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 one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website at www.muses9.co. to my new album Between Then and Now on Peaceful Radio.